In Landsmeer, boven Amsterdam, heeft de politie een drugslaboratorium ontmanteld. De politie ging samen met de brandweer naar een garage, na een anonieme tip. Het drugslab bleek niet meer in gebruik te zijn. Er lagen nog wel wat afvalresten en die zijn door de politie opgeruimd. Een man van 52 uit Landsmeer is opgepakt. Het weer, het koelt vannacht af tot een paar graden onder nul. Overdag volop zon, weinig wind en 8 tot 10 graden.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 Het tweede uur van de wereld van Filemon, waarin we het gaan hebben over het leger. Dit naar aanleiding van de perikelen in uh, Korea, Noord en Zuid-Korea. En de spanningen daartussen en natuurlijk ook Amerika die er nog eens keer bij komt. Uh, en we gaan het hebben over make-up. Want het blijkt dat vrouwen uh, pas na een maand, wanneer ze een nieuwe relatie hebben, zichzelf durven te tonen zonder make-up. Onzekerheid van de vrouw. Daar gaan we het dus over hebben. Make-up. Uh, we gaan, het, uh, we gaan een mooie reis maken. We gaan naar Bangladesh, naar Argentinië, naar Sint-Maarten en naar Australië. Dus dat is een prachtig mooie wereldreis die ons te wachten staat. filemon.bnn.nl. dat is ons, uh, onze website. Daarop staan ook uh, de correspondenten. Dus alle foto's van de correspondenten zijn daarop te zien. En de wereld.bnn.nl, dat is ons uh, e-mailadres... Uh, Graag uh, uh, mailen als jij in het buitenland zit als Nederlander... of je weet iemand die in het buitenland zit... die het leuk vindt om uh, een verhaal te vertellen op Radio 1. Uh, want wij zoeken vooral nog mensen uit Japan. Dus weet jij iemand, uh, een Nederlander, die daar zit... en die het leuk zou vinden om af en toe wat op, op de radio te vertellen over dat land? Uh, mail dan naar dewereld.pnn.nl. Vooral op zoek naar Japan dus. Uh, en ook als je een onderwerp hebt, als je zegt van ja, het lijkt me leuk om dat bepaalde onderwerpen uit te zoeken in het buitenland, uh, mail dan ook. De wereld@bnm.nl. dat is de laatste keer dat ik het noem nu. Uh, even een kort rondje langs de velden. Karel Kuiperi in Bangladesh, goeienacht. Goeiemorgen. Uh, uh, ik las in het nieuws dat jij een nieuwe band hebt. Ja, dat klopt. <laughs> Vertel. <laughs> Net ik nieuws, uh, Ja, hoor. ik heb uh, wat mens, uh, mensen ontmoet hier. Uh, die uh, zitten in een bandje en die hadden gevraagd of ik mee wilde spelen. Dus ze uh, zijn nu hard aan het uh, repeteren voor uh, optredens uh, die eraan komen. Geweldig. En is dat begaalse muziek? Zijn het begaalse mensen? Uh, het zijn wel allemaal begaalse mensen, maar uh, het is westerse muziek. Oké, okay, en wat voor soort muziek is het? Uh, ja, het is een feestband, dus uh, een beetje mix. Uh, nou, gewoon een beetje party-nummers. Oké, okay. en is dat jou, ja. hey, ook jou, jouw muziek? Uh, nou, uh, ik, uh, met mijn band in Nederland speelden we ook wel veel uh, feestmuziek. Maar deze band speelt veel meer, zeg maar, echt uh, top, top 40 van die meer wat, uh, zo weet ik veel. Uh, meer synthesizer, oh ja. uh, top 40 muziek. En dat is niet echt mijn ding. Maar ik ben we wel lekker om weer te spelen, lijkt van. me. Ja, zeker. Mooi. Hey, we gaan het uh, hebben over make-up zometeen. Daar weet je alles van. Ja, tuurlijk. <laughs> ik spreek je zo, blijf hangen. Oké. Okay. Walt Bodewes in Argentinië. Goedendag. Nou, Hallo, ja, via de Skype. Je bent goed, uh, goed te horen. Mooi. Hey, ik hoorde dat jij druk bent met een inzamelingsactie. Uh, nou, ik, uh, daar moet ik nog aan beginnen eerlijk gezegd. Ik heb al wel uh, voorgenomen om eraan te beginnen, aan de inzamelingsactie. Het is maar zo, je hebt het vast wel in het nieuws uh, gehoord, dat uh, afgelopen dinsdag, de nacht van maandag op dinsdag, zijn er heel veel overstromingen geweest in Buenos Aires. Ja, ik heb en het ook, wel En ook uh, vooral in, uh, ja, in uh, La Plata, dat is een stad die ligt hier ongeveer 50 kilometer, 60 kilometer verderop. Mm. En nou, er zijn ook heel veel doden gevallen het is eigenlijk best wel, ja, best wel een grote ramp. Er uh, dus worden sinds een, uh, sinds een paar dagen worden er al inzamelingsacties uh, gehouden op uh, hoeken van straten en supermarkten. En uh, dus daar ben ik in ieder geval, uh, ik liep er vandaag voorbij en dacht van, oh ja, daar moet ik nog even wat voor kopen. Ja. Dus uh, daar ga ik een van, de, de, de, voor een van deze dagen ga ik dat zeker doen. Oké, okay. uh, zometeen gaan we het over heel iets anders hebben. Heb je zelf trouwens last van overstromingen? Uh, nee, ik woon op vijf hoog. Oh, gelukkig. Nou, dan gaan we het zo meteen uh, gaan we het hebben over het leger en uh, over make-up. Want het leger dat zal wel betrokken zijn uh, bij de, bij de rampen. In ieder geval dat Tot, ze, dat ze ja. helpen. Klopt. Ja. Oké, okay, nou, uh, zo meteen wil ik er alles over horen. Dus uh, ik zou zeggen, blijf aan je Skype. Doe. Jeudoné Ostania op Sint Maarten. Goeienacht. goedenavond. Hey, Is er uh, weer iets vervelends met je gebeurd? Ja. Wat dan? Of dan heb ik gewoon... Uh... Ik weet het niet, ik trek het gewoon aan. Ja, sinds je in dit programma zit? <laughs> ja. Ik heb een auto-ongeluk gehad. Oh. En, uh, uh, niet mijn schuld. Alles was gewoon goed. Ik had me gordel om, alles. Die man zag me gewoon niet aankomen. En hij heeft me van rechts... heeft hij me mijn auto ingedeukt helemaal. Hoe gaat het met je? Het uh, gaat best wel goed. De eerste paar dagen was het gewoon... Was echt erg. Ik kon gewoon niet bewegen. Ik heb een Ervan overgehouden. Ja. Heftig. Ik loop nog steeds met uh, zo'n neck brace om. Oh ja. Maar voor de rest gaat het wel goed. Nou, ja, dat uh, vind ik wel heftig. Ik... Nee, gebeuren ja. er veel auto-ongelukken op Sint Maarten? Is het verkeer uh, gevaarlijk? Ja. Nee, eigenlijk vergeleken met hoe gek mensen hier rijden... zou je denken dat er nog meer auto-ongelukken zouden gebeuren. Maar ik vind dat het nog best wel meevalt. ja. En, en de uh, mensen rijden hier echt mensen hebben scheid aan de regels. Ja, maar er zijn natuurlijk geen snelwegen, dus mensen zullen niet zo hard nee. rijden. N nou, jawel. Oh. <laughs> Ondanks dat wel hard, ja. Ja, ja. En, en ik was op Curaçao, daar reden ook veel mensen met uh, alcohol uh, op. Ja, gebeurt het op Sint Maarten ook? Dat is gewoon normaal hier. Ja, dat is gewoon normaal. Bizar, ja. bizar. Is gewoon een feesteiland. <laughs> <laughs> hey, zo meteen gaan we het hebben over iets heel anders dan feesten. Namelijk over het leger en uh, okay. ja, over make-up. Ben jij make-up draagster? Uh, niet veel. Okay. Meer lipgloss of lipbalm en mascara. Maar niet ja. alles andere zo. Nee. Ik wil uh, zo, zo meteen horen of uh, de rest van Sint Maarten er ook zo over denkt. Blijf hangen. Okay. Tot wel. Sophie Scheuders in Australië. Goeienacht. Goedemorgen. Goedemorgen. Je, je hebt je, je ouders bij je langs gehad, hè? Uh, ja, klopt. Ja, ze zijn afgelopen vrijdag uh, zijn ze weer vertrokken naar Nederland. Ja. Dus dat uh, was wel even lastig. Um, maar uh, ja, na een paar dagen ben je er weer aan gewend. Maar voor je ouders lijkt me dat vooral lastig. Want jij zit natuurlijk in een ander land en jij je, ja, beleeft daar heel veel, veel indrukken. Maar je ouders ja. die zitten natuurlijk daar en die kunnen niet zomaar even bij je langskomen. Nee, nee, dat is ook zo. Um, maar ik, ja, ik, weet, ik weet eigenlijk niet zo goed voor wie het lastiger is. Want ik bedoel, we moeten allebei natuurlijk wel een traantje laten... Uh, als ze we weer weggaan, maar ook als ze aankomen. Ik vind het altijd zo spannend om ze weer te zien. Want dan denk ik, oh, zijn ze nog hetzelfde? Maar ja, het zijn natuurlijk mijn ouders, die veranderen nooit. Dus ze waren dus, nog hetzelfde? Um, ja. En Vind je dat dan teleurstellend of uh, verrassend? <laughs> uh, nou... Nee, ja, verrassend. En een beetje, ja, het zijn toch je ouders. Ik, uh, ik ben altijd hartstikke blij als ze hier zijn. En uh, we hebben ontzettend veel leuke dingen gedaan. En, um, wat is het allerleukste? Ja, over een paar uurtjes ze weer in Nederland. Wat, wat zeg je? Wat is het allerleukste wat jullie gedaan hebben? Uh, het allerleukste dat we gedaan hebben? Ja. Oh, jezus. Uh, we hebben echt <lacht> zo ontzettend veel gedaan. Ja, we zijn, bijna elke, dag, zijn el bijna elke dag naar het strand geweest. Oh, dat is heel leuk. Um, wat het, Ja, gewoon... Nee, maar dat, dat, heel dat is, met dit weer hier en die kou uh, is, is het strand. En met een lekker zonnetje is, is sowieso heel leuk. Ja, is ook zo. En, uh, maar ik moet wel zeggen dat sinds we weg zijn heeft het elke dag geregend. Oh. Is het, uh, het is nu ook aan het regenen. Ja, nou, lekker pu. Het is hier ook kut weer. Ja, lekker puh. <laughs> <laughs> ja, dankjewel. Phil. dankjewel. Hey, Sophie, blijf hangen. Uh, het make-up, daar gaan we ja. het zo over hebben. En over het leger in Australië. Tot zo helemaal goed. Tot zo. Dan gaan we eerst even lekker uh, een plaatje luisteren. Rihanna met Diamonds. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond. I'm alive. So, shy. Ja, dat was natuurlijk Rihanna met Diamonds. Radio 1, PNN. De wereld van Philemon. We gaan luisteren naar een sketch van de Belg Geert Hosten over de Belgische minister Piet de Krem eh, en wat hij vindt van het leger. Hé, hey, maar, maar, maar ons leger naar Afghanistan sturen. Kijk, als je zo'n beetje volgt in de pers wat er altijd over ons leger verschijnt. wat stond er dit jaar allemaal in? Onze militairen zijn te dik. Ze zijn overstrest. We hebben in ons land obussen voor tanks die we niet hebben. En tanks voor obussen die we niet hebben. Onze militairen hebben nog vier kogeltjes per persoon. Vier kogels per persoon. Vier, dat is pang, pang, pang, pang. En gedaan. Met een geluidsdemper plopper de plop. Voilà. Maar met vier kogeltjes kun je niet naar de oorlog, hoor. Je kunt de Russische Roulette spelen, dat wel. Maar je kunt niet vechten. En dan zegt de Krim ook. Ja, maar onze militairen gaan niet naar Afghanistan om te vechten. Ja, maar als ze niet moeten vechten, stuur ze naar Saint-Tropez, Kom. Moeten ze toch niet naar Afghanistan sturen? Dat is gevaarlijk, hoor. Als je een leger naar Afghanistan stuurt en je zegt dat ze niet moeten vechten, dat is niet slim. Ja, maar wij weten dat van het Belgisch leger. Maar die Afghanen weten dat niet, hè. Ziet onze militairen dan staan op het slagveld? We doen niet mee! We me doen niet mee! Niet schieten hè? We doen niet, nee, we zijn verkleed, maar we doen niet mee! Ja! Dat was uh, Geert Hosten over het uh, Belgische leger. Uh, er is natuurlijk veel te doen uh, rondom uh, Noord-Korea. Veel spanningen daar. Uh, de Noord-Koreaanse leider, Noord leider Kim Jong-un... zou zelfs het leger toestemming hebben gegeven... om Amerikaanse doelen aan te vallen met atoomwapens. Uh, ja, de Noord-Korea wil eigenlijk een koude oorlog omzetten... in een nucleaire oorlog. Uh, en dat uh, levert ook veel angsten op, vooral in uh, Bijvoorbeeld Japan, maar ook uh, vooral in Zuid-Korea. Uh, en dit leek ons een goede aanleiding om het eens te hebben over het leger. Hoe zit het met het leger in het buitenland? Karel Kuyperi in Bangladesh, goeienacht. Goedemorgen. Jij bent een expert man. Je bent meegekomen met je ja. vrouw, die werkt daar in Bangladesh. Uh, het leger in Bangladesh heeft veel, uh, veel macht, hè? Um, ja, dat uh, denk echt wel dat je dat kan zeggen. Maar... Um... Het is niet zo dat ze zich heel erg met de politieke gang van zaken bemoeien. Maar ze hebben wel zelfs hele wijken, toch, in de stad, heb ik gehoord. Uh, ja, nee, dat klopt. Uh, je hebt in elke grote stad is gewoon een, heel, een hele wijk, een heel onderdeel... waar alle uh, officiers wonen en alle mensen van het leger... en waar de trainingscentrum, ja, grote kazernes... Willen mensen graag bij het leger? Ja, ja. Uh, het leger is een hele goede carrière-move, zeg maar. Ja. Uh, het is heel actief. Het Begaalse leger wordt heel erg inge veel ingezet voor vrijheidsmissies en VN-missies. Oké. Okay. Uh, dus dat betekent dat het een hele rijke organisatie is, eigenlijk. Hey, als die dus, uh, uh, organisatie zo in hoog aanzien staat, uh, en volgens mij de, de, de, de Begaalse regering niet, willen. Veel mensen dan niet dat het leger daar de macht grijpt? Um, ja, dat is een goede vraag. Dat uh, is eigenlijk recent gebeurd. Um, ja, je, net in het, uh, in het nieuws uh, hoorde ik al dat het, uh, Bangladesh in het nieuws was... Uh, over chaos die er nu is. Ja. En hij heeft bijvoorbeeld uh, de partijleider van de oppositiepartij die heeft nu uh, een oproep gedaan in de krant... dat het leger moet ingrijpen. Want dat, ja, dat doen ze wel als het af en toe echt uh, uit de hand loopt. Dan uh, ja, uh, grijpt het leger in om de orde te herstellen. Dat is uh, vijf jaar geleden ook gebeurd. Is dat nu ook echt gebeurd? Of, of staat het op het punt uh, te gebeuren? Nee, nee. Nou, het is een beetje de vraag of dat, of dat gaat gebeuren. Um, het, is, uh, het is heel raar. Nu uh, die... Uh, leider van, partijen, van de oppositiepartij heeft nu die oproep gedaan. En dat wordt dan door de regering enorm afgekeurd. Mm -hmm. Maar vijf jaar geleden was het andersom. Toen was zij in de regering en toen, deed de, toen, deed de, toen de oppositiepartij die oproep... toen was het ook weer, werd het ook weer afgekeurd. Dus ja, het is erg dubbel allemaal. Als, ja. hey, en uh, als je mensen van het leger op straat tegenkomt, hoe, hoe gedragen die zich? Dan zijn het arrogante mensen? Hebben ze het gevoel dat zij de, de baas zijn? Of? Uh, nee, ze zijn eigenlijk heel, uh, heel normaal. En, uh, ja, het leger staat er ook om bekend dat ze veel minder corrupt zijn dan uh, de politiek, of de politie, of uh, uh, uh, ja, andere organisaties. En, en, het staan wel in goed aanzien, moet ik zeggen, het, uh, het leger. Weet je ook of er dienstplicht is in uh, Bangladesh? Uh, ja, die is er. Oké. Okay. Uh, je moet, uh, je moet uh, een jaar moet je, moet je in uh, dienstplicht. Maar veel mensen uh, zeggen dan, ik blijf. Oké. Okay. En, en proberen ook ja, veel mensen dan... er onderuit te komen? Zoals, zoals dat in Nederland vroeger was. Dat iedereen in één keer platvoeten had. Nou, dat weet ik eigenlijk niet. Ik mm. denk niet dat het leger echt als een enorme straf wordt gezien. Want ja... Uh, als je bij het leger blijft, zijn je, heb je goede sociale voorzieningen. Je hebt een dak boven je hoofd, je krijgt uh, goed betaald. En uh, als je het een beetje ver in het leger... krijg je ook echt een dik pensioen als je klaar bent. En uh, grote, grote meneren in het leger, als ze met pensioen gaan... die krijgen gewoon een stuk land... waar ze een uh, appartementengebouw op kunnen bouwen. Relaxed. En uh, nou, dan ben je gewoon binnen. Dan yeah. kan, je, kan je al die... Uh, ...appartementen verhuren. Legers en een goede, goede werkgever in Bangladesh. Ja, absoluut. Karel, blijf hangen. Zometeen gaan we het hebben over heel iets anders, namelijk over make-up. Ja. Hou je daar eigenlijk van, als vrouwen make-up eh, op hebben? Niet te veel, hè? Nou, niet te veel. Een beetje, wel, wel, wel, als, het, als het een beetje wat toevoegt, maar niet zo'n plakkaat. Nee, nee, daar hou ik ook niet van. Zometeen hey, zo gaan we het uitgebreid over hebben. Heel ik heb goed. er zin in. Tot zo. Hoi. Wold Bodewes in Argentinië. Goedemorgen. Goedemorgen nogmaals. Ja, jij bent stroopwafelbakker in, uh, in Bolivia en uh, je werkt uh, in Argentinië. Ma wat maakte jouw bedrijf ook weer in Argentinië? Uh, bagageafhandelingssystemen. Ja, bagageafhandelingssystemen, dat was het precies. Hey, ja. uh, heeft het leger in uh, Argentinië uh, aanzien? Uh, het, heeft een, het heeft aanzien, maar niet op de goede manier. Het, uh, zoals je weet, uh, Argentinië heeft heel veel dictaturen gekend... En uh, daar is het leger ook heel erg actief bij geweest. Dus ze proberen eigenlijk, uh, zeker de laatste, de laatste jaren, hè, sinds uh, de laatste 10, 20 jaar... proberen ze de, de invloed van uh, het leger uh, steeds te verminderen okay. in Argentinië. Ja, ja. Ze hebben dan een vrij negatieve naam, wat dat betreft. Ja, natuurlijk ook vanwege de groente en zo, ja. ja dat begrijp ik. Ja. En, en Want... is het wel een goede werkgever? Net zoals in, in Bangladesh? Het is, uh, het is op zich een goede werkgever. Het is alleen niet zo groot. Volgens mij iets tussen de 40.000 en 50.000 uh, militairen. Dat valt me mee voor zo'n uh, groot de, land. Ja, het valt wel mee. Ja, het is een heel uitgestrekt land. Hè. Heel veel een grote bevolking. En uh, ja, ze worden ook net zoals in Bangladesh eigenlijk voornamelijk ingezet met, uh, met vredesmissies. Hey, ze hebben de golfoorlog meegedaan. En, uh, ja. en, uh, en dienstplicht? Uh, dienstplicht is er niet. Nee. nee. Nee. Dat is afgeschaft. Er zijn alleen maar uh, professionele, uh, professionele soldaten. Dus Er zijn ook voldoende wist, ja. mensen die dus het leger in willen? Er zijn voldoende mensen die het leger in willen, ja. Het is zeker zo als de economische crisis toeslaat... zoals we nu in Argentinië verkeerd uh, in uh, zwaar weer economisch gezien... Dan, uh, ja, dan is het leger toch wel nog een stabiele werkgever. En gedragen ze zich een beetje? Mensen van het leger? Uh, ze gedragen zich. Uh, ja, ze gedragen zich. Ja. Uh, af en toe dan uh, speelt er wel wat op. Hè? De spanningen tussen, tussen Argentinië en Engeland zijn we opgelopen de laatste maanden. Vanwege de, de Falkland, Island, uh, Falkland Islands. Een groepje, groepje rotsblokken wat voor de kust van Argentinië ligt, maar wel wat, uh, wat onderdeel is van Groot-Brittannië. Precies. En uh, dus daar, uh, ja, dat, dat de roert het leger zich wel wat. En dan beginnen ze weer over dat de Falkland eigenlijk weer Argentinië moeten horen. En dan komen er allemaal generaals op tv. die ja. weer uh, ja, dus zo gaat het een beetje. Het riddeltje dat uh, Eens in zoveel tijd weer opspeelt. Klopt, ja. Zeker om eens de aandacht af te leiden van binnenlandse problemen. Dat is dan de, de algemene opvatting. Hé, hey, uh, zometeen een heel ander onderwerp. Make-up. Dat, uh, dat dragen de vrouwen daar veel. heb ik uh, zelf gezien in Argentinië. Dus, uh, ja. Ja, zometeen wil ik jouw visie daarover horen. Dus uh, blijf hangen. Gaat goed komen. Dan gaan wij even naar wat uh, feitjes uit de rest van de wereld over het leger. De wereld van Philemon. Amerika heeft het sterkste leger van de wereld. Zij geven zo'n 700 miljard uit aan defensie. IJsland en Monaco zijn twee van de voorbeelden van landen die geen officieel leger hebben. Het Pakistanse leger bestaat sinds 1947 en bestaat uit een half miljoen vrijwilligers. China heeft het grootste leger ter wereld. Er zitten zo'n 2,3 miljoen mensen in dienst. In Israël zijn zowel mannen als vrouwen verplicht om in het leger te gaan. De wereld van Philemon. Goedenacht nogmaals, Jodoné Ostania. Jij werkt uh, daar op het museum in, uh, op Sint Maarten. Goedenacht. Goedenacht. Net een auto-ongeluk gehad, maar gelukkig wel uh, op de radio. Ja, en ik leef nog. Met een ja. brees om je nek? Ja. Hé, hey, we uh, hebben het over het leger. Jouw vader ja, ik zat ik toch had... in het leger? Nee, want oh. ik, ik zat net even te luisteren naar alle verhalen. Ik dacht, nou, dat zijn best wel uh, serieuze, qua strenge, ergen, dat soort Oh, je valt ik weg. Oh, je lijn is niet lekker. Kunnen jullie ja. zo... Uh, we proberen je zo wel even terug te bellen. Dat is wel zonde, want ik, wij kregen een foto van je vader... in een heel stoer uh, soort leger, wit legerpak. Dus, uh, ben ik er nog? Ja. Nou, je, ja, je, je lijn is een beetje slecht. Hallo? Ik ben naar buiten gelopen. Oh, dit is beter. Oké. Okay. Nee, uh, ik vroeg namelijk, zit jouw vader in het leger? Of zat jouw vader in het nee. leger? Want wij kregen een foto van jouw vader... in een soort van okay. wit, legerachtig pak. Pak. ja. Yeah. Mijn vader is wel luitenant... Maar dat is hij bij het Vrijwilligerskorps Sint Maarten, bij de VKS. Omdat wij natuurlijk nog onderdeel uit het Nederlands Koninkrijk... hebben wij geen eigen leger. Oh. We hebben, uh, uh, ja, we hebben wel onze eigen politie en brandweerman. Maar als er iets hier zou moeten gebeuren... dan komt het allemaal uit Nederland. En wat houdt het Vrijwilligerskorps dan in? Um, dat houdt in dat wanneer er uh, bijvoorbeeld... nu, op dit moment, is het... Uh, sinds het ja, niet het Nederlands leger, maar een deel van het Nederlands leger is nu hier op Sint Maarten mm -hmm. om een orkaan uh, symposium bij te wonen. Mm -hmm. En stel je nou voor dat er een orkaan deze kant op zou komen, dan um, assisteert het Vrijwilligerskorps, de politie en uh, de marine, Nederlandse marine en het Nederlandse leger dat hier dan naartoe komt. Ja, dan zijn we wel hele mooie pakken. Je vader ziet er echt heel stoer uit. Heel mooi ja. wit pak, met een hele stoere pet erop... met een grote embleem erop, gouden embleem. En ja, enorm en enorm zwaard. Ja. <coughs> maar, mijn papa is een soldaat, ja. <laughs> en, maar, vechten, uh, maar op Sint Maarten vechten ze nog met zwaarden? Nee, nee, nee. <laughs> dat is alleen maar voor de show. Hoor. Oh. <laughs> hey, en, en, en ik heb gehoord dat jij vroeger wel eens oefende met jouw vader, toch? Maar dan met ja. Bezems. Ja, toen hij uh, zijn luitenant-examen deed... toen waren mijn broertje en ik soort van zijn soldaten. Toen liepen we rond in huis met uh, beet en, en stokken. <laughs> er is ook nog een paar foto's Ge van. Geweldig. Uh, die mannen die doen dat eigenlijk gewoon geheel vrijwillig. Ze worden er niet voor betaald, uh, ze krijgen er geen vervoering voor. Ze uh, oefenen elke zondag. En uh, toevallig zijn ze deze week ook bezig met nieuwe recruits. Oké. Okay. En um, ik ja. moest mijn vader daar vandaag ook afzetten. Want het is de eerste week in de maand. Is dat het op zaterdag in plaats van zondag. Mm -hmm. Dus ik had het daar vanochtend afgezet. En dan zit hij daar lekker een paar uur. En Wordt je vader gewaardeerd? Omdat hij in het vrijwilligerskorps zit? Uh, ja, nou, mijn vader toevallig wel. Niet omdat het mijn vader is. Maar omdat hij um, ook heel veel heeft gedaan. Oké. Okay. Mijn vader is toen, toen de tijd... Een paar jaar geleden uit Nederland gekomen en die heeft toen ook heel veel meegenomen, zeg maar, qua kennis en dat soort dingen. En dat, dat waarderen ze hier wel heel erg. Hij heeft veel voor het eiland gedaan. Ja. Wat is het belangrijkste dat hij voor het eiland gedaan heeft? Uh, nou, hij was eigenlijk. Oh my god, ik kan niet geloven dat ik Hij was eigenlijk degene die heeft geholpen met het vrijwilligerskorps opzetten. Oh, Oké. Okay. Ja. Dus is een beetje de founder van het, van het leger op Sint Maarten, het vrijwilligersleger. Ja. Hey, uh, John en nee, zo meteen gaan we het hebben over heel iets anders, over make-up. Ja, <coughs> je, je lijn is nog steeds vrij slecht, dus ik hoop dat we een betere verbinding tot stand kunnen brengen. Maar daar okay. uh, gaan we zo meteen even hard uh, voor aan het werk. Ik spreek je zo meteen. Tot zo. Sophie Scheuters in Australië. Nogmaals, goeienacht. Goedemorgen voor jou. Uh, go ja, goedemorgen. Hoe is het? Uh, ja, goed. Ik, uh, oh, mooi. <laughs> Le leuk dat je dat zo vraagt. Ik ben een beetje verkouden, dus uh, uh, af en toe moet ik hoesten. Maar ik heb daarvoor... een kuchknop. Kijk, als ik nu bijvoorbeeld indruk... Oh. Kan je hem wegdrukken? <hijen> ja, dan kan je hem zo wegdrukken. Dus uh, dat, dat doe ik dan ook de hele tijd. Dus uh, graag lange antwoorden geven, dan kan ik ondertussen hoesten. <hijen> Oké, okay, ik ben benieuwd hoeveel ik over het Australisch leger kwijt kan, maar uh, vraag me maar wat. Ja, uh, de, de, het uh, Australische leger staat in hoog aanzien? Uh, ja, heel erg. Als je in het Australisch leger zit, dan ben je echt ben je echt een mannetje? Ben je echt een baasje? Dan doe je heel erg goed. Want wat voor, type, wat en, voor soort uh, types zitten er in het Australische leger? Ja, wel echt van die GI Joe-types. Echt. Uh, met uh, een. Uh, ja, ik weet niet. Het is een heel specifiek type. Um, nou, zo kop natuurlijk, maar dat gebeurt zodra je het leger, bij het leger komt. Mm -hmm. um, wel breed. En. Um, ja, met zo'n camouflagepak aan. Ja, ik denk dat dat een beetje G.I. Joe-type is. <laughs> dus het is echt een beetje ja. tof ook om in het leger te zitten. Ja, je bent echt wel een hele coole vent als je inderdaad in het leger zit hier. Ja, en staat het Australische leger hoog aangeschreven? Um, ja, heel erg. We hebben eigenlijk uh, de Nederlanders en de Australiërs... die hebben samen ook gevochten in Afghanistan. In oh ja. hetzelfde kamp zaten we ook een tijdje. Dus um, ja, die doen het wel heel erg goed. En ze kunnen heel erg goed uh, samenwerken. Um, blijkbaar. Dus um, ja, hartstikke goed allemaal. Die zijn maar hoog aangeschreven. En heb je een dienstplicht in Australië? Nee, geen dienstplicht. Um, ja, je kan... Uh, het leger is ook niet zo heel... Ja, ik weet niet hoe groot het Nederlands leger is. Maar um, hier klein. hebben ze ongeveer 60.000 man in het leger. Ja, en dan... Um, is dat groot? Ja, ik denk het wel. Want er wonen zo'n 20 miljoen... Ik ga het uitzoeken. Ik weet namelijk ook niet hoeveel ja, mensen er in het Nederlandse leger zitten. Maar het klinkt wel groot. Want hoeveel mensen wonen er ook, ook weer in Australië? Zo'n 20 miljoen? Ja, ongeveer 20 miljoen, ja. Ja, nou, we gaan het even uitzoeken. Daar ben, ben, ben ik ook wel benieuwd naar. Ja, daar ben, ja, ben ik eigenlijk ook heel erg benieuwd naar. Maar in ieder geval... Dus er zitten zijn, zijn, zijn ongeveer 60.000 actieve leden in het uh, uh, leger. En er zijn ongeveer 20.000... Uh, uh, ja, vrijwilligers. Oh ja. Um, en als je bij het leger wil... dan word je ook een tijd... zeg maar, als je bij het leger gaat... dan is het eigenlijk de rest van je leven alleen maar het leger. Dan heb je eigenlijk ook niet zoveel tijd meer erbuiten. Nee. Uh, om uh, lekker sociale activiteiten te ondernemen. Dus het, is um, dus, dus het is dan wel een beetje het leger bijna voor een soort roeping. Ja, ja, echt. Nederland zijn trouwens 450.000... nee, nee 45.000 mensen... Die, die in het leger zitten. Oh. Dus dat is bijna in oh, verhouding. Het is eigenlijk ongeveer ja, dus is even groot als, als, als Australië. Ja. Ja. Um, en het, ja, ik weet ook dat het Australische leger bestaat... nog niet zo lang. Ongeveer 100 jaar. Of 110 jaar. Dus, um, en ze hebben ook... Wat heel veel mensen niet weten... is dat ze ook uh, in, het, in de Eerste Wereldoorlog hebben gediend. Ook heel veel in, uh, in Europa. En ook in de Tweede Wereldoorlog... Er zijn ongeveer 100.000 Australiërs toen omgekomen. Dat moet je nagaan, bizar hè? Dan zit je daar helemaal aan de andere kant van de wereld. En dan vecht je mee met een oorlog waar je echt helemaal niks mee te maken hebt eigenlijk. En ja, ja, dan kun duidelijk. je daar ook nog eens een keer uh, de dood vinden. Dat vind ik altijd ja, dan, en toch ik, een bizar uh, idee. Mensen... Ja, het is heel bizar. En ik vind ook mensen hier, die weten eigenlijk super weinig helemaal over de Eerste Wereldoorlog. Uh, over de Tweede Wereldoorlog weten ze dan wat meer. Maar um, als je dus een grootvader hebt gehad... die de uh, Tweede Wereldoorlog heeft gediend... Nou, dat is dan echt... dat gaat niet verhalen, dat zijn dan zulke helden. En uh, ja, het is echt... Uh, ze trekken daar ook heel erg zwaar aan, weet je wel. Het is echt een eer als, als je grootvader... in de Tweede Wereldoorlog heeft gediend in Europa. Want ze hebben hier natuurlijk ook gevochten. Yeah. Ja. Met de Japanners. Ja, yeah, tuurlijk, Ja. Yeah, ja. Yeah. Dus, um, yeah. yeah. Ja. Nou, duidelijk verhaal, Sophie. Zometeen gaan we het hebben oh. over heel iets anders, namelijk over make-up. Ben je zelf een make-up draagster? Nee, of of een beetje echt, mascara? Uh, ik ben wel meer Ja, een beetje mascara en een beetje uh, poeder misschien soms. Maar um, ik ben wel meer make-up gaan dragen sinds dat ik hier in Australië ben. Omdat de Australiërs veel make-up dragen. Maar dat zal ik je zo allemaal vertellen. Graag. Ik, ik hoor je zo meteen. Ja. <laughs> je begint okay, echt wel heel professioneel als correspondent te ook. worden. <laughs> We gaan even luisteren naar muziek van uh, mijn, uh, mijn favoriete artiest. Uh, dat is Prince. En uh, ja, zo eens in zoveel tijd uh, mag je hem best wel een keer draaien, Purple Rain. <tied> Met Purple Rain. Heerlijk nummer om zo af en toe even te horen van mijn favoriete artiest. Radio 1, BNN. De wereld van Philemon. Uh, wij gaan voor ons laatste onderwerp luisteren naar Theo Maassen... en die praat over de vrouw van zijn collega. Ik mag niet klagen. maar nou, mag dan niet. <grijgene> Maar ik zou hem er ook wel eens in willen flatsen bij een vrouw met oogschaduw, Henk. Dat zou ik ook wel een keer willen. Met oogschaduw en mascara. En jij krijgt het bij onze korps, krijg ik het er niet opgesmeerd. Krijg het niet bij elkaar. Henk wel, Henk. Henk die smeert het er gewoon op. Elke ochtend weer. En nog nooit één minuut te laat op zijn werk. En dat vind ik knap, Henk. Dan ben ik godverdomme knap. Dan neem ik mijn petje voor af. Neem ik mijn petje heel diep voor af, Henk? Heel diep. Ja, een legendarische sketch van Theo Maassen... Over de vrouw van zijn collega die wel oogschaduw draagt. Make-up, daar gaan we het over hebben. Want het blijkt uit een of ander onbenullig onderzoekje, maar dat maakt niet uit. 80% van de vrouwen wachten een maand voordat ze zich aan haar partner laat zien zonder make-up. Dus uh, vrouwen die, uh, die zijn best wel onzeker, blijkt eigenlijk uit het onderzoek... en uh, tonen zich niet graag zonder make-up. Uh, en het leek ons een, een mooie gelegenheid om het eens te hebben over make-up. De wereld at is ons, ons uh, e-mailadres... Uh, ben jij uh, een Nederlander die in het buitenland zit... en vind je het mooi om af en toe je verhaal te vertellen op Radio 1? en uh, Mail dan naar dat adres. We zijn vooral op zoek naar mensen uit Japan. Dus weet je nog een Nederlander die uh, in Japan zit... en die, het, uh, die een leuke verteller is? Laat het ons dan weten op dewereld.bnn.nl. Karel Kuiperi in Bangladesh, hallo. Hallo. De expertman die, uh, die meegegaan ja, is naar Bangladesh met zijn vrouw... omdat uh, die daar werk kon krijgen... En jij speelt er een beetje in een beentje. Ook hartstikke leuk. Uh, maar dragen okay. de vrouwen in Bangladesh veel make-up? Uh, ja, heel veel. En dat is niet zo ja. mooi, hè? Uh, nee, want uh, nou, ze zijn bijzonder ijdel. En ze doen heel veel aan hun uiterlijk. En er gaan echt hele lage plakkaten make-up op. Ja, want make-up, dat vind ik altijd... Dat komt best wel nauw. ja. Je kan, je kan te weinig doen, dat je een beetje een blote gezicht krijgt. Maar je kan ook te veel doen, heel snel. Ja, en uh, van, die, van die dikke, lage foundation of zoiets. En dan, uh, en dan zie je helemaal niet meer leven in die huid of zo. Ik vind dat heel raar. Het wordt een soort pop dan, hè? Ja, precies. En, en nou, lippen. dat heb je hier heel erg. Ja, dat is dus niet zo mooi. Nee, ja, nee die... ze gebruiken ook allemaal van die, van die, um, van die crème om uh, blanker te worden. Oh ja, ja want het, vrouwen die, die zijn dan graag blank, hè? Ja, dat is een, een soort statussymbool. Ja, hier worden we Als graag je... bruin en daar worden ze graag blank. Ja, precies. Als je dus mooie witte huid hebt, dan, uh, dan vinden ze dat heel mooi. Maar het is heel raar, want ze vinden niet een. Uh, witte huid mooi, zoals uh, blanke vrouwen dat hebben. Maar ze vinden uh, een uh, witte huid mooi als iets maar echt chemisch wit is gemaakt. <laughs> ja, wat, uh, wat apart. En, en jouw vrouw, wat, wat draagt die voor make-up? Die draagt uh, licht make up een beetje, beetje mascara eigenlijk, voornamelijk om de ogen en verder niets. Echt zo Nederlands, gewoon een beetje mascara en uh, dat is het. En af en toe op een feestje. Ja, wel... ja. ja. En, maar, en, en wat vinden die berghaalse vrouwen dan van hoe jouw vrouw de make-up draagt? Ja, nou, dat vinden ze dus eigenlijk niet zo mooi. <laughs> dat zeggen ze ook. Nee, dat zeggen ze niet. Maar dat, dat, dat, dat, dat, die indruk, indruk krijgt ze wel. Dat is heel raar. Ja. Dat vinden ze vinden het zo raar dat, dat, je, dan zo mooi, dat je dan wel een, een, een mooie huid hebt. Of een beetje blank bent. En dan vinden ze het raar dat, dat je daar dan niet heel veel make-up en mascara... en lipgloss en uh, rode wangen en god weet wat mee doet. Nee. Dragen ze in Bangladesh ook veel, uh, uh, uh, veel lippenstift? Ja, ja. Ja, want heel ik veel. Want ik, ik heb nee, altijd het, het gevoel dat veel heel veel. Wat vind jij ervan lippenstift? Uh, nou ja, het kan wel hebben, maar als het niet. Als het net een, een, weer een beetje. Dus niet zo van die knolrooie lippen of zoiets. En het schijnt wel dat veel mannen een, een, een, een, dat intimiderend vinden, als vrouwen echt uh, enorm rode lippen hebben. Oh, oh dat, dat kan me niets meer voorstellen. Ik ben er niet echt door uit het veld geslagen. Ja, ik heb dat wel altijd. Mijn vriendin had laatst, echt sinds een hele lange tijd, dat ze keer een keer rode lippenstift op. En ik vond, het wel, ja, ik vond het wel heftig ergens. Oh, nou ik ga de wel eens vragen. <laughs> ja, het schijnt ja. Maar weet je dat de mannen hier ook heel ijdel zijn? Nee, dat wist ik niet. Die zijn dus ook uh, heel erg mee bezig. Dat was van het weekend, merkte ik dat opeens. Er kwamen wat vrienden eten. En er kwam een stel, en uh, uh, die, die gozer die zette zijn vriendin hier thuis af. Mm -hmm. En ik kwam zelf een uur later en me vroeg, Hè, wat is er nou aan de hand? Toen zei hij, nee, ik vond dat ik er niet goed genoeg uitzag. Dus ik ben nog even naar de salon geweest. <laughs> en uh, <coughs> sorry hoor, daar dan ook echt make-up de mannen. Nee, ze dragen geen make-up, maar dan gaan ze, voordat ze ergens heen gaan, dan gaan ze even naar, uh, naar een salon, dan wordt hun haar nog even bijgeknipt, dan worden ze even geschoren, dan krijgen ze even een snelle pedicure, dan gaat er een scrubje over het, over het gezicht. Wel lekker toch, eigenlijk? Ja, nou, ik, uh, dat scheren vind ik wel relaxed om je te laten scheren. Maar om nou echt helemaal de, de facial te krijgen, daar zit ik niet echt op te wachten. Dat is waarschijnlijk heel goedkoop voor jou daar. Ja, ik, laat me, ik scher me niet meer zelf. Ik ga naar een, uh, naar een kappertje voor 50 cent. Ja, ik zal dat denk ik wel laten doen hoor. Even een lotion eroverheen, even lekker het scheren. Laten epileren. Ja, dat is best prima. Even de nageltjes bijwerken. Heerlijk lijkt me dat. <laughs> Hé, hey, Karel, uh, ontzettend bedankt voor je make-up verhaal. Ja, graag gedaan. En uh, ik hoop je snel weer te spreken. Oké. Okay, hoi. hoi. Walt Bodewest in Argentinië. Goedendag nogmaals. Goedendag, hallo. Ja, je bent uh, stroopwafelbakker in Bolivia. En je werkt bij een bagagebandbedrijf in Argentinië. Klopt. Precies. Heel goed. Argentijnen en make-up, gaat dat goed samen? Dat gaat hand in hand samen. En. Ja, uh, ze. Uh, ze gaan de vrouwen, die, die gebruiken veel make-up, redelijk veel make-up. Make Alleen, uh, nou heb ik me laten vertellen dat uh, de beste make-up is die je eigenlijk niet zo ziet. Dus... Eens? Ja, dus eigenlijk uh, het is niet uh, dat het niet opvalt. Want ik heb de laatste dagen, hè, toen ik dacht van uh, ik, moet, ik moet over make-up gaan vertellen aan 18 jaar. Ik heb even mijn, uh, uh, ik heb op de straat gekeken hoe uh, vrouwen uh, zich opmaken. En het, het viel me op dat ze het wel gebruiken. Maar het, het, niet, het is niet dominant. Ze, dat, ze, daar hou ik eigenlijk wel van. Ze doen het wel echt stijlvol dus. Ze doen het stijlvol, ja. Dus eigenlijk volgens mij, ja, het is, uh, het, het is mooi wat, uh, hoe ze het doen. Natuurlijk ja. heb je altijd wel uitzieters van, uh, van vrouwen die, die, die totaal niet, uh, niet kunnen. En vind je dat ze het eigenlijk beter kunnen dan de Nederlandse vrouw? Um, ze gebruiken het iets stelvol volgens mij. Maar dat moet ik zeggen, ik woon al heel lang... Ik ben niet meer in Nederland, dus uh, ik, ik, ik zit me ook een beetje in mijn, uh, in mijn geheugen te graven nu. Uh, maar ik heb het algemeen heb ik wel het idee dat, het niet, dat vrouwen het hier wel goed gebruiken. Ja, ja, geldt dat in het algemeen voor de vrouwen, dat ze stelvoller zijn, vind je? Nou, uh, er gaat in Latijns-Amerika uh, hoor je altijd in andere landen uh, dat uh, dat de Argentijnse vrouwen zoveel van mode afweten en zich zo goed kunnen kleden. Maar ik ben eigenlijk uh, totaal een andere mening toegedaan. Ik vind, ze, ik, ik vind ze eigenlijk de truim niet eruit zien. Wat? <laughs> Tenminste, ik ja. kleding niet, ik kan kleding niet. Ze hebben hele rare combinaties. Echt, uh, ik denk van ja, dat kan gewoon niet waar zijn dit. Maar, maar herken, misschien is dat heel modieus, maar misschien is dat heel modieus, maar ken jij dat niet? Dat zou ook nog eens zo kunnen, ja. Dat ik zo, dat ik misschien, dat ik zo'n rare blik op mode heb. Hm. Maar ik heb mijn, mijn vriendin gevraagd. En die vind het dus ook heel. Die, die, die, die weet wel heel veel mode af. En van make-up en zo. En die zegt van ja. De, de, de, ook was ze in kledingzaken te koop aanbieden. Het is, uh, het is hele rare combinaties. Maar ik kan het moeilijk omschrijven. Weet je, ja, jaren, ta jaren tachtig kleding. Maar dat is wel helemaal hip, hè? Van die hele hoge klopt, brokken. Ja, ja. Maar je, hebt, je, hebt, je hebt Katelijn, leuk, je hebt onze, onze, onze redactrice, heeft die ook altijd aan. Oh ja, joh. Ja, okay. dit is, dat, is helemaal, dat is helemaal in. Nou ja, je, je hebt natuurlijk uh, leuke jaren tachtig kleding. En dan zie je ook dat het, meteen dat het mode is. Maar je hebt ook jaren tachtig kleding die eigenlijk nooit in de mode is geweest. Oh. <laughs> Alleen in Argentinië <laughs> dus wel. Alleen hier wel, uh, ja. Dus ik ja. weet niet precies waar dat dan ligt. Maar uh, bijvoorbeeld in Uruguay, daar was ik vorige week. En daar vond, ik het, uh, daar vond ik de vrouw veel beter gekleed. Oh. En wat was het verschil dan? Dat, uh, dat ja, ze betere combinaties maken, <laughs> betere combinaties. betere combinaties, ja. Beter, ik heb betere stijlen, betere kleuren. Je hebt wel een leuke dus, week uh, gehad, hoor ik. Veel veldonderzoek Ik gedaan. heb een leuke week gehad. Hm. Ja hoor, Ik heb ook nog met een travestiet gesproken, die ook oh. heb, uh, opgemaakt was. <laughs> dus, en... uh, maar die had het weer niet mooi gedaan. Oh. Dus uh, ik dacht, daar uh, kan nog wel een leestje make-up uh, tegen gehoord worden. Ja, maar dat is travestieten eigen. Die zijn altijd uh, vrij overdadig opgemaakt. Klopt, maar je hebt ook hele mooie travestieten. Ik heb ook een, keer, een paar maanden geleden heb ik een hele mooie travestiet ge gezien. Oh. Daar uh, da, ja. da, da, da, da werd je wel een beetje warm van. Nou oh, ja, ik <laughs> <laughs> <eigenlijk> wel. ja. Hé <laughs> Wolt, hey, uh, dankjewel. En bedankt voor je veldonderzoek. Ja, graag gedaan. En we spreken elkaar binnenkort weer. Tot, tot snel. Hoi, hoi. Dan gaan we even luisteren naar wat feitjes over make-up uh, uit de rest van de wereld. De wereld van Philemon. In Egypte hadden ze als eerste make-up. Cleopatra is daar begonnen met het dragen van opvallende make-up. In Nazi-Duitsland werd tijdens de Tweede Wereldoorlog make-up als onacceptabel gezien. In Oostenrijk werd het oudste make-up-setje ooit gevonden. Het gaat om een prehistorische stamper en een vijzel van zo'n 500.000 jaar oud. Het Amerikaanse make-upmerk Maybelline kwam in 1913 met de eerste mascara. De wereld van Philemon. Joe Ostania op Sint Maarten werkt daar in het museum van het eiland. Goeienacht. Hallo. Hou jij van make-up? Uh, ja. Ik hou ervan om, om het te kopen, om het te hebben, om het te zien, om het zelf te gebruiken. Maar of ik het wel echt... ...daadwerkelijk vaak gebruik, nee. Je vindt het gewoon leuk om al die doosjes in je kamer te hebben? Ja. <laughs> allemaal zo lekker uit te stallen? Ja, wat dat betreft ben ik nog een klein meisje... Die, echt, ...die ervan houdt om zich op te maken... ...maar ik zou niet zo naar buiten gaan, zeg maar. Vind je het eigenlijk moeilijk om je op te maken? Nee, moeilijk niet, maar... Of ik het waard vind om daar echt een uur eerder voor op te staan, nee. Nee. Maar als je naar een feestje gaat, dan, dan, dan eh, trek je dat uur er wel voor uit, toch? Ja, ja, ja. Dan als ik naar een feestje ga, dan doe ik wel iets extra's. Bijvoorbeeld oogschaduw schaduw of zo. Maar dagelijks is het gewoon echt uh, lipbalm of lipgloss met mascara. Ja. Want de, maar, uh, ja. De mensen op Sint Maarten, maken die zich uh, veel op? Um, het is eigenlijk best wel 50-50. Er zijn, er zijn vrouwen die dat wel doen en er zijn ook vrouwen die dat niet doen... die gewoon ook net zoals mij denken, die daar niet eerder voor op gaan staan. Een beetje en mascara en je... met die banaan. Ja, maar om... het is hier best wel... Het is hier warm natuurlijk, best wel warm. Het is hier gewoon warm. Mm -hmm. En je zweet ook gewoon. Dus <laughs> stel je voor dat je dan een uur eerder opstaat om je gezicht op te maken. En dan loop je naar buiten en dan zakt alles weer gewoon... Ja, een, een huis in elkaar. Ja! <laughs> en, en, maar... en, en anderhalf die zich wel opmaakt, zijn het ook vrouwen die zich... Uh, zie je ook veel vrouwen die zich te overdadig opmaken? Ja, dat zie je wel. Ik heb daar eigenlijk ik heb ook een vriendin die dat doet. Oh. Ik, heb, ik heb haar ook vaak gevraagd waarom ze dat doet. Ze dus vindt het ook gewoon leuk. En volgens haar ziet het goed uit, dus ja... Maar mannen houden daar echt niet van. Ja, echt. Nee, nee. Vooral van. Vooral van die plakaten op de wangen. Daar houden mannen echt niet van. Nee, nee, maar dat heb ik haar ook vaker verteld. Dan en... nou, moet je nog maar een keer vertellen. Of je moet dit stukje wat we nu opnemen terug laten, <laughs> la, laten luisteren. Maar een man heeft het haar zelfs verteld. Een man heeft zelfs gezegd van... Hier noemen ze dat pigeon shit. Dus, uh... wat is een pigeon ook weer in het Nederlands? Een uh, duif. Duif, ja. Dus, <laughs> een man zei gewoon tegen haar... What's that kidding shit on your face? Weet je? dat is ook <laughs> gewoon lelijk. Het is gewoon echt... Het lijkt, ze lijkt gewoon op een clown soms. Oh. Het is... Nee, maar dat is gewoon eerlijk. En dat, ik, dat heb ik haar ook gewoon zelf gezegd. Ja. Het is gewoon veel mooier als je het gewoon heel subtiel doet. En um, als je naar een feestje gaat, dan begrijp ik het. Doen ja, maar dan nog, dan nog komt wel nauw, nou, ja. hoor. Het kan snel ja. te veel zijn. En dan, ja, ja oké. Okay. Mannen houden daar niet van. Dat weet de wereld nu wel. Maar ik hoorde net iets van... rode lippenstift is intimiderend. Dat zei ik. Ik moet wel he. eerlijk zeggen, soms draag ik ook gewoon rode lippenstift. Hoe, waarom, is, waarom zou dat intimiderend zijn? Ja, dat weet ik niet. Ja, ja ik ja, heb dat ja. gewoon. Ik vind, dat, ja, ik, denk dat, wow, ik vind het heel heftig. Oh, oké. Okay. Ja, maar dit wil niet zeggen dat het uh, dat, dat, dat, dat niet dat mooi, is, mooi is. Maar ik vind het wel... Uh, ja, het maakt bij mij altijd wel indruk. Oh, oké, gelukkig. Dus goed, zeg maar. Ja, ik bedoel het niet goed of fout, maar... Oké. Het maakt gewoon indruk. Dus op Sint-Maarten twee delen eigenlijk. Twee soorten mensen. Mensen die zich behoorlijk opmaken... en mensen die zich helemaal niet of haast niet opmaken. Nee. Een beetje mascara aangaan met die banaan. Motto. Ja, inderdaad. Tjeudoné, ja. ontzettend bedankt dat je ons te woord wilde staan deze nacht. Ondanks dat je een auto-ongeluk hebt gehad en met een breeze om je nek loopt. Heel veel sterkte ja. en heel veel beterschap. Dankjewel, je Hoi. Doei. Tjeudoné vanuit Sint Maarten. Dan gaan wij nog naar onze laatste beller, Sophie Scheuders in Australië. Goedemorgen voor jou. Goedemorgen. Dan ga jij veel make-up? Um, nee, niet, nee, eigenlijk nee. ik vind dat, dat ik heel weinig make-up draag. Um, je vindt ik, uh, dat je weinig make-up ga... draagt? Ja, ik vind dat ik weinig... ja, in vergelijking met anderen, ook in Nederland hoor. Ik ga makkelijk gewoon een paar dagen zonder iets op mijn hoofd de deur uit. Maar wel een beetje mascara, toch? Ja, ook niet altijd hoor. Oh, ben jij blond? Uh, je bent niet blond, hè? Je hebt... Je hebt... Wat of... zei je? Ben je blond of heb je donker haar? Ik heb donker haar. Oh ja, donker haar was het. Ja, dan, dan, dan scheelt dat natuurlijk ook. Ja, ik, uh, nee, ik draag niet veel make Maar ik ben wel meer make-up gaan dragen sinds ik hier ben. Ja, dat vertelde je net al. De alliërs die houden wel uh, van een laagje. Ja, maar doen ze dat wel stelvol? Of? Nou, sommigen wel, anderen niet. Um, het is wel, ze houden hier echt onwijs van spray spraytan. Omdat de zon natuurlijk heel slecht is uh, voor je hier. Of die is extra sterk omdat door dat gat de ozonlaag. Ja. Dus uh, in plaats van uh, lekker te bakken op het strand... doen ze regelmatig een spray en dan krijg je echt van die uh, uh, worteloranje uh, gevallen. Het loopt ja. er ook tussendoor. Ik heb het toevallig voor een tv-programma uh, het ooit een keer gedaan. Dan moet je in zo'n soort uh, uh, ja, spuitcel. En dan wordt ja. er, er zo'n raar soort vloeistof over je lichaam gespoten. Dat geeft ook een beetje af, een ja. paar dagen nog. En dan uh, krijg je echt een hele lelijke, een ja, so -so soort verrotte wortelkleur dit is een beetje oranje-achtig. Uh, huid krijg je dan. En het is echt ontzettend lelijk. Ja, het lijkt me echt heel naar. Ook om te doen, überhaupt. En ik, volgens mij zie je er dan ook echt uit als een andere persoon. Ja, ja. Bijna. ja, het, lijkt, ja. het lijkt alsof je een enge ziekte hebt. Ik vond het echt heel raar. <laughs> ja, nou, spraytans vinden ze hier dus echt fantastisch. Um, dus dat is één ding. En um, uh, ja, ook verder, ik wil dan, dan hebben ze anders een spray tan en dan kan ze er nog een lage foundation over en dan nog uh, uh, lekker mascara en oogschaduw en uh, lijntjes om je ogen en misschien ook een lipstiftje. Oh ja. Maar ik... nee, dat is echt niet van mij weggelegd. Wat je ook echt aller aller aller aller aller lelijkste vind ik qua make-up? Nou. Dat je dan lippenstift op hebt en dan daar omheen nog zo'n zwart lijntje. Ken je dat? Oh gaf. Ja, eeuw. Dat vind maar je dat is, heel, uh, daar, daar is ook met je, al je fantasie is, daar, is dat niet mooi te vinden. Dat, dat, dat is gewoon lelijk. Ja, echt. Ja, dat gewoon objectief ook, bekeken ja, is dat, ge, ziet dat er gewoon niet uit. Maar waarom doen vrouwen dat? Ja, weet ik. Omdat ze dan een uh, soort binnen de lijntjes kleuren, dan weten ze dat ze <laughs> moeten gaan. Weet ik niet. Ja, volgens mij Barbie heeft Barbie het wel eens, volgens mij. Onze Nederlandse ja, Barbie, Barbie. Is... of uh, Travestiet volgens mij ook wel. Ja, maar het is, het is echt, ik, begrijp het, ja, ik begrijp ook niet welk eff effect ze proberen te bereiken. Nee, dat begrijp ik ook niet. En ik begrijp het ook niet dat um, als ze... Soms dan doen ze wel eens uh, dat ze een, uh, een moedervlek, weet je wel... zo'n Marilyn Monroe vlek, net boven je lip... dat ze zo'n handje tekenen. Of dat je hetzelfde als je een bril draagt... maar je hebt eigenlijk helemaal geen bril nodig. Vind ik ook, vind ik ook, ja. Dan, dan, dan, dan ben je gewoon aan het neppen, eigenlijk. Ja. Ja, ja, echt aan het neppen. Ja, ja dat vind ik ook. Ben ik, ben ik, het helemaal, ik ben het helemaal met je eens, make-up-technisch gezien. Nou, dat is helemaal mooi. Heerlijk om zo de nacht af te sluiten. Ja, dat is wel goed, hè? Ja. Hé, Sofie ontzettend. Ja, sorry. Je wil uh, nog iets nee, nee, kwijt? Ja, dat was eigenlijk alles. Ja, nou, uh, ik uh, was er ook al klaar mee. Dank je wel, En uh, heb een hele fijne nou. dag daar. Ja, graag gedaan. En beterschap, hè? En uh, we spreken elkaar weer snel. Ik hoop het. Dank je wel. Oké, okay. okay, doei. Ja, de studio binnengewandeld, Frank. Uh, die ze gaat zo meteen het programma Nachtbrakers presenteren. Yes. Waar, gaat, uh, waar ga je het over hebben? Het gaat uh, deze keer over de crisis. En oh. Die is natuurlijk al lang bezig. Is er crisis? <laughs> ja, die is al denk ik vier, vijf jaar bezig toen oh. hij een beetje begon. Maar uh, ik dacht nu van, het is het, het is het moment om het er eens over te hebben. Omdat het. Uh, mijn, mijn vader is de zaak kwijtgeraakt, failliet gegaan. Het huis van mijn ouders staat te koop, Dus. Opeens kwam het heel dichtbij de crisis en ik dacht: van dat moet ik delen met de luisteraar. En ik ben ook heel erg benieuwd wat de luisteraars merken van de crisis. Ja, want jouw vader zat in de confectie, hij had een, een ja, modewinkel. Een kledingzaak en die is, die is failliet gegaan. En op, ja, opeens stond het zo voor mijn deur: het was altijd een beetje ver van mijn bedshow, de crisis. Daar had ja. ik nooit zelf echt last van. En nu was het er ineens. Dus ik ben heel benieuwd wat mensen uh, daarvan, uh, ja, wat voor invloed het heeft bij de mensen. Die crisis op hun leven. Ja, ja, volgens mij heeft het vooral invloed als je inderdaad een eigen bedrijf hebt. Of dat je ontslagen wordt. Merk jij er wat van? Nee, ja, nee ik heb gewoon een baan. Ja. Dus ik heb gewoon een vast contract. Ja, heel, heel luxe. Uh, en ik ben er echt heel erg dankbaar voor. Maar ik heb uh, ja, dus eigenlijk nergens last. Je gaat voor. het ook wel meer waarderen, hè, volgens mij, in één keer je werk. Dat ja, je denkt heel zo, erg. Oh, ik ben echt super blij dat ik gewoon werk heb. Dat ik elke dag naar ja. mijn werk mag in plaats van moet. Ja, eigenlijk. dat besef ik echt enorm. Ja. En om ja. je heen? Nee, nee, ook weinig. Ja, ik heb heel veel ondernemers uh, om me heen. Maar die, ja, die hebben allemaal kleine bedrijfjes. En dat zijn ook jonge gasten. Ja. En je merkt dat die, dat, dat die de gevestigde orde gewoon voor zijn. En dat mensen daar dan sneller naartoe gaan. Springen die dan nou ook beter op de crisis in, denk je? Ja, ja. ja, ja. Die, En die hebben dan ook niet een heel enorm personeelsbestand. en grote onkosten. Die zijn ja. heel actief op internet en zo. Dus uh, ja... Volgens mij zien die de crisis als kans. Ja, nou ja maar dat, dat is natuurlijk ook wel weer... want het is best wel negatief, de crisis natuurlijk. Maar het zijn ook wel weer positieve kanten aan... dat je dus misschien wordt ontslagen... maar ja, dan kan je wel eindelijk gaan doen wat je altijd al wilde. En als je een bedrijf hebt en je weet stand te houden... dan, dan gaat het na de crisis natuurlijk helemaal goed. Ja, want het moet natuurlijk alles maar beter gaan nu. Hè? Zometeen, in Nachtbrakers... dan wens ik iedereen heel veel plezier met luisteren. Uh, ik ga lekker mijn bedje in. Uh, lekker met de radio in bed liggen... Heel goed om naar Nachtbrakers te luisteren. Veel plezier zo meteen, Frank. Yes, Dank je wel. De wereld van Philemon. En.